Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Er komt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden. En voor zogeheten hoogrisico-honden gaat een fokverbod gelden. Met deze maatregelen wil minister Schouten van Landbouw bijtincidenten zoveel mogelijk voorkomen. Voor het einde van het jaar komt er een lijst van honden die een potentieel risico vormen. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid. Dat is volgens hen te zeer gericht op de belangen van werkgevers... en te weinig op die van werknemers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV. Mensen hadden vlaggen, borden en spandoeken bij zich. Het Rode Kruis geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... bij de Dam tot Dam lopen in 2016 in Amsterdam. Een deelnemster raakte onwel... en werd door medewerkers van het Rode Kruis verkeerd behandeld... De vrouw van 25 overleed vier dagen later aan een oververhittingsberoerte. Het Rode Kruis heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Turkije heeft geluidsopnames van de dood van journalist Khashoggi... gedeeld met saudi arabië en met Duitsland, Frankrijk... het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat zegt de Turkse president Erdogan. Het is voor het eerst dat het bestaan van de opnames... officieel wordt bevestigd. Khashoggi werd vorige maand omgebracht... in het Saoedische consulaat in Istanbul... Burgemeester Raji van Rome is vrijgesproken van het afleggen van een valse verklaring. Ze zou hebben gelogen over haar rol bij de benoeming van de directeur Toerisme van Rome. Die post ging naar een broer van een bekende van Raji. Als Raji was veroordeeld, dan had ze moeten opstappen als burgemeester. Dat is namelijk een van de richtlijnen van haar vijf-sterrenbeweging, die fel anticorruptie is. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui en het koelt af naar een graad of 9. Morgen wordt het wisselvallig, nu en dan schijnt de zon... en af en toe valt er een bui met kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen...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 Wij zijn...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 ik ben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 En ze mee. Boet je paaien in zandvoort? Broodjes en koffie gaan mee.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 dat je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin. Je bent mijn aller, allerliefste Vind ik zo'n slijmere gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één hey, manier. Hey.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 Misschien zeg jij me dan wie ieder zee. er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou. Er is maar één. Een...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 Ja